De Duitse Elmau in Beieren zijn sinds vanmiddag de leiders van de G7 bij elkaar voor een driedaagse top. Die vooral een teken staat van de oorlog in Oekraïne. Maar ook andere thema's staan op de agenda zoals klimaatverandering en de energiecrisis. President Biden sprak met lovende woorden over bondskanselier Scholz. Volgens Biden heeft het harde Duitse antwoord op de Russische inval ook de rest van Europa in beweging gebracht. Biden waarschuwde verder dat president Poetin zal blijven proberen de eenheid van het Westen te versplinteren. President Poetin gaat voor zover bekend voor het eerst sinds de inval in Oekraïne op reis naar het buitenland. Volgens de staatstelevisie gaat hij naar Tajikistan en naar Turkmenistan. Daar is in de hoofdstad Ashabat Ash een topconferentie van landen die aan de Kaspische Zee liggen. De laatste keer dat Poetin een buitenlandse trip maakte was begin februari naar China.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 Arne Slot heeft de Rinus michels Award gewonnen. Hij was de beste trainer in de Eredivisie afgelopen seizoen. De 43-jarige trainer werd dit seizoen derde met Feyenoord en leidde de club naar de Europese finale van de Conference League. Andere genomineerden was onder andere Erik Ten Hag, die deze zomer Ajax verhuilde van Manchester United. Dick Lukien werd verkozen tot beste trainer van de Keukenkampioen-divisie. De trainer van FC Emmen wist met zijn ploeg te promoveren naar de Eredivisie. En dan het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui en een klap onweer in het oosten van het land. In het westen blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgenochtend in het noordoosten nog een bui. Daarna blijft het zo goed als overal droog. Het wordt morgen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Vila op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn tussen Dijk en Den Hoever 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En, en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zon. De zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Peaceful Radio. Goedenavond goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1496. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast en voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Speak Peace van Rick Sparks. En ja, actueler kan het eigenlijk niet. Een prachtige titel voor een, ook een prachtig album. Daarna komt Xavier Eik, maar dan op zijn Engels. Sapphire ook... En ja, Sharon Vendrich die heeft het hele album opgedragen aan eiken. Het is ook een prachtige boom, ecologisch gezien ook buitengewoon interessant. En nou, laat zij daar eens een ode aan brengen. Erik Bergloent volgt dan met... Harp of the Healing Light. Dat was uh, ja, in 1999. Was dat een uh, prachtig album. Natuurlijk nog steeds. En daar gaan we dan ook weer van genieten. Van de track The Song of My... Of The Soul. Eens even kijken wat hebben we nog meer. Uh, in dit. Uh, we gaan ook uh, behoorlijke te Met uh, World... Trance World Beats. En... Um, dus even kijken, ja, zo doet mijn muis het weer. En, en we gaan over naar Afrika. Dus eigenlijk een muzikale rondreis. Want met Al Groomer Gang zijn we in de mystieke sferen van zeg maar Azië. En daarna gaan we nog uh, zingen en dansen in Afrika met Adzido. Dat sluiten we af met Mindflux. Dat is een album van het label Easy Digits Music. Dat, uh, die albums komen nu weer veelvuldig naar voren. Omdat we ja, weer in die tijd beland zijn dat die albums tot mijn kwamen in de vorm van cd's. Continuum. Mindflux Continuum. Zo heet dat. Daar sluiten we mee af. Goed. Ik wens je heel veel luisterplezier, peacefulradio.info, daar kan je alles terugvinden. My new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. my mouth and then in the corner. Good morning. I'll sing a song for you. You like. When baby go to school, or dress only then tidy, to learn the lesson has they will, from the empty When maybe first I a sommelier judges, from one to ten, the full amount, for more than natural to try, just. Yes, sir. D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, sir. M, N, O, P, Q, R, S, D, the race we know as well, sir. For more of them not to try, just love you Peaceful radio. Please visit my website at www.perpetual motion.net. give up. I scream at the night, or I stare at the light, I can